Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. We vallen meteen met de deur in huis en vluchten in het verleden met een hoorspel uit 1973. Op 28 januari 814 overleed Karel de Grote, de koning der Franken. En in deze bijdrage van de NCRV een middeleeuws spel getiteld Karel en de Elegast, waarin Karel de Grote door een engel gewekt wordt met het goddelijke bevel om uit stelen te gaan. In de ontknoping zullen Karels trouwe leenman, Elegast... en de zwager van de koning, Egerik, tegenover elkaar komen te staan. Luistert u naar het hoorspel Karel en de Elegast. In de nacht voordat keizer Karel de Grote... de Ingelum op den Rijn een plechtige hofdag zal houden... wordt hij gewekt door een engel... die hem de wonderlijke opdracht geeft zich te wapenen en uit stelen te gaan. Doet hij dit niet, dan zal hij zijn leven verliezen. De koning komt met allerlei bedenkingen. Hij kan zich niet voorstellen dat God zoiets van hem eist. Maar nadat de engel de koning nog eens nadrukkelijk gezegd heeft... het gebod van God niet in de wind te slaan, geeft Karel zich gewonnen. Hij kleedt zich aan, wapent zich en verlaat het paleis. Iedereen slaapt en alle sloten zijn geopend. Hij zadelt zien Ors, zijn paard... opent de kasteelpoort zonder dat de poortwachter het hoort en rijdt weg... Hij spreekt een gebed uit waarin hij God om bescherming vraagt in deze ongewisse nacht. Wanneer de koning door het bos rijdt, begint hij zich bewust te worden... met hoeveel moeite een dief zich eigenlijk in leven houdt. En hij denkt aan ridder Elengast, die hij om een klein vergrijp van zijn hof verbannen heeft. Met stelen moet Elengast zichzelf en de zijne in leven trachten te houden. De koning wilde wel dat Elengast die nacht bij hem was om hem te helpen zijn opdracht uit te voeren. Plotseling wordt koning Karel zich in het donkere bos bewust... van de aanwezigheid van een andere ridder... helemaal in het zwart gestoken. Zelfs zien Ors zijn paard is zwart. Karel is bang. De zwarte ridder heeft de koning gezien. Ook zijn wapens, die met goud en edelstenen bezet zijn. Elegast, want die is het, spreekt de ander aan. Hij vraagt hem wie hij is en waarin hij naartoe gaat. De koning antwoordt hem liever te vechten dan zijn naam te moeten noemen onder dwang. En er ontstaat een hevig tweegevecht dat de koning wint. De Zwarte Ridder kan zich niet meer verweren. Maar Karel doodt hem niet. Wel eist hij van hem dat hij zijn naam noemt. En dan hoort de koning dat het Elengast is... die hem zo hevig partij heeft gegeven. Karel is blij, want zijn bede... de hulp van Elengast te mogen hebben deze nacht, is verhoord. Ze besluiten samen uit steden te gaan... En Karel stelt voor bij de koning, bij zichzelf dus, te gaan stelen... maar Elegast is zeer verontwaardigd over dit voorstel. Nee, Elegast heeft een ander huis op het oog. Het kasteel van ridder Eggerik van Eggermonde, die getrouwd is met de zuster van de koning. Ze besluiten er samen heen te gaan. Bij het kasteel van Eggerik gekomen... merkt Elegast al gauw dat ze met gezel niet zoveel verstand heeft... van het handwerk stelen... Elegast besluit voor alle zekerheid maar alleen het kasteel in te sluipen. Als hij de slaapkamer van Echrik binnenkomt... om het kostbare zadel te stelen... hoort hij een gesprek tussen Echrik en zijn vrouw... waaruit blijkt dat Echrik van plan is op de hofdag verraad te plegen... en koning Karel te vermoorden. Elegast steelt het zadel... en komt zeer onder de indruk van het gehoorde bij zijn metgezel terug... Hij wil weer naar de slaapkamer van Egerik om deze te doden. Maar Karel weet hem hiervan te weerhouden. Hij zal voorspraak zijn bij de koning... en vertellen wat ze deze nacht hebben ervaren. Teruggekomen in zijn paleis roept Karel zijn hofraad bijeen... en vertelt de plannen van Eggerik. Men laat Eggerik in de val lopen, neemt hem gevangen en beschuldigt hem. Egerik wil vechten met degene die hem van verraad beticht. De koning zendt een bode naar Elengast die graag zijn eer verdedigen wil. Er wordt een toernooi gehouden... waaruit Elegast als overwinnaar tevoorschijn treedt. Koning Karel is blij met deze afloop. Alle verraders worden opgehangen... en Elegast krijgt de vrouw van Eggerik tot echtgenoot. Karel en de Elegast... Een ridderroman uitgevoerd in gedramatiseerde vorm. Het Middel-Nederlands wordt uitgesproken volgens de richtlijnen van professor Dr. K. Heroma. Fraaie historie en de alwaar mag ik u tellen. Hoort daarnaar. Het was op ene avond stonden dat Karel slapen begon te Ingelem op den Rien... Het land was al Zien, hier was keizer en de koning mede. Hoort hier wonder en de waarheden, wat een koning daar geveld, dat weten nog die menigen wel. De engelen, al daar die lag, en de waanden op den anderen dag kronen dragen, en de houden hof, om het te meerne zien een lof. Daar die koning lag in de sliep, een heilig engel aan hem riep, zodat die koning ontbrak, brak bieden, woorden die dingel sprak. Hij zeide, Staat op, edelman. Doe daagst haastelijke uw kleder aan. Wapent u en de waard stelen. God die hiet me uw bevelen, die in hemel rijke is heren. Oft ge verliest lief en de ere. En steel die in deze nacht niet, zo is uw evel geschiet. Gie zult er om me sterven en is de liefde derven eer emmer schijnt dit hof. Nu verwacht u daarof. En de vaart stelen of geen wild. Neemt uw speren en uw schild, wapent u, en er zit op uw paard haastelijke. En er niet een paard. Dit verhoorde die koning. Het tocht hem een vreemde ding, want hij dan niemand en zag wat dat roepen betieden mag. Hij waande het slapende hebben gehoord, en dan hield hem niet aan dat woord, en er kwam een andere gedachte. Die daar die boodschap brocht, de dingel die van goden kwam... sprak ten koning als die was gram. Staat op, Karel, en de vaart stelen. Ik wilt u niet verhelen. God ontbiedt het u tevoren. Anders hebt u uw lief verloren. Met die een woorden zweeg hij. En die koning riep. I'm me. Als die zere was vereend. Wat is dat dit wonder meent? Is het als gedrocht dat mij kwelt en dat dit grote wonder telt? Ai, hemelse d'ochtien, wat nodig zouden we zien te stelen? Ik ben zo Rieke en is mannen echt Rieke, weder koning noch graaf, die zo Rieke is hier van haven. Zien de moed om zien onderdaan en net de minen diensten dienst te staan. Mijn zelfs land is zo groot, men vindt genoot. Het land is al ga dan dat de koning op den Rien, en dat tot de Romen al voort als den keizer toe behoort ik ben hier mijn wief is vrouwen oost tot de wilde de nauwe, en de west tot de wilde zee nog dan heb ik goed vele mee in en de land dat ik kwam met m'n hand en dat ik die heidenen verdreven. Dat mijn land alleen bleef. Wat nodig zou de mis zien dan te stelen, ellendig man? En waarom ontbiedt het God? Noden breek ik, z'n gebot. Wist ik dat niet me ontboden? Oh. Ik mocht een machtsgeloof nodig dat mijn god dan lach onste. dat ik stelen begonste. Daar hij lag in dit gepeins, haar en haar wederende aan de grens, vaker de hemmel ook in, zodat die leuk de ogen zien. Toen zei de Dingel van tevoren: Wil die godsgebot verhoren, koning, zo ziet die ondaan. Het zal u aan uw leven gaan. Nee, dingel van de paradijzen sprak. Koning doet als wieze. Vaart stelen en de werd dief. Zie de meer dat gode is lief. Met deze talen voerde Engel dan. En de karel met het zijne begon van de wonder dat hij hoorde. Gods gebod. En de zinnen woorden wil ik niet laten achter. Ik zal dief zien. Allees eens lachten. Dan zou ik hangen hem nog dan had ik liever velen dat mij god nam m'n dat ik van hem houde te lenen bij de borg en de land. Zonder min ridders gewand. En ik mij moest te generen met de schilden, met de speren... als een die niet een heeft en op die avonturen leeft. Dat waren mijn wille bed, dan ik gevangen ben in het net... en ik nu moet stelen varen zonder enig langer sparen... Vaar stelen. Of het god verwerken. Nu zo moet hij me gesterken. Ik wou dat ik waren, Bute Zalen, zonder niet maar in de talen. En die waren gekost op den rien, zeven ze borgende stenen, vien. Wat mag ik zeggen van onheren... de ridderen... en de ten heren die hier liggen in de zalen? Wat zal wezen, mine talen, dat ik aan deze deemsternacht... alleen, zonder kracht, moet varen... in een land dat niet vreemde is en de onbekant? Met deze talen ging hem gerijden, die koning Karel. En de kleiden met zinnen dieren gewaden... als die de stelene was beraden. Het was in de zeden dat men zine wapen deden ten bedde hij lag. Het waren die beste die niemand zag. Als hij doen gewapend was, ging hij door dat palas. Daarin was geen slot zo goed, no door, die dienen wederstoet. Zinnen waren alle tegen hem ontdaan. Daar hij wilde, mocht hij gaan. Daarin was niemand die hij zag, want dat volk al gade lag in vasten slapen. Als het God woude. Dit deed hij door zijn koningshouden, zijn hulpe was hem bereid. Als hij die borgbrug leed, ging die koning met listen ten stallen... daar hij wist te zien ors en de zien gesmieden. Daarin was geen langer bieden, hij zadelde het en er zat er bovenop het ors dat men mocht te loven. Toen hij ter Poorten gereden kwam, zag hij daarin de vernamden wachter en de den portenieren. die luttel wisten dat haar heeren zo na hen was met zijn schilden. Zij sliepen vasten, als het God wilde. Die koning bete en ontdoet die poorte die besloten stoet. En de leiders in Orsuit zonder Niemaren en de geluut. Toen zat die op in zijn gerijden die koning Karel en de zijde, God, al zo gewaarlijke als kwam in Eerdrike. en er wordt zoon en de vader om te verlossen... al gader dat Adam hadden verloren en dat na hem wordt geboren... Gie liet u aan den cruzen slaan. Doen u de Joden hadden gevaan, staken u met een speren... en de sloegen u, die zat zich hier. Deze bitterlijke dood ontving die heren door onze nood... en de braak die hellen daarnaar. Al zo waarlijk als het was waar... en de Gie heren, Russen, die lag in zine verwek het heren... van dat dood, en er van de stenen maken het brood... en er van de wateren wien... Zo moet hij in mieren lijden zien in deze deemsternacht. En er verbaart aan mij, uwe kracht. Ontmoedig God geweldig vader aan u, kerk gade. Hij was in menige handige dochter... waar hij best varen mochten, daar hij stelen zouden beginnen. Toen kwam hij in een woud binnen, koning Karel die edelman... dat niet ver en stond vandaan. Toen ik kwam gereden daar, die manen scheen overklaar. Die sterren lichten aan den tronen. Het weder was klaar en de schone. Het doe zo, penste die koning. Ik was gewoon voor alle dingen dieven te hatenen. Daar ik ze wist, die die lieden met liste hoor goed stelen en roven. Nu mag ik hem wel geloven, die levenbiederavonturen. Ze weten wel dat ze verbeuren lief en de goed. Mag men ze faan, men doet ze hangen en het hoofd afslaan. Of de sterven Arger dood. Hoor een angst is dikke groot. Nem maar meer een gevalt me dat... dat ik man door kleine schat sneven doe. In al mijn leven. Ik heb een hele gast verdreven om kleine zaken uit mijn landen. Die dikke zet zijn liefde panden onder dat goed dat je wie leeft. Wanneer hij dikke zorgen heeft. Hij heeft land, nog leen, nog ander toeverlaat, nog geen... dan hij met steden kan bejagen. Daarop moet hij hem ontdragen. Ik nam hem het land, Tessie was heren... dat mag mij wel rouwens heren, bij de porg en de land. Tess was ik er de onpakant. Want hij had in hier scharen die met hem onthouden waren... ridders en knapen, in getal die ik heb onterfd al, beide van landen en van goeden. Nu volgt zie hem, al door haar moeder. Ik kan laat zijn nieuwe geduren. Deze onthield ik daar een verbeuren bij borgen de borgende leen. Zien hebben toeverlaat nog geen en de moed en hem onthouden... in wildernis en in wouden. En de hele gast moet bejagen, daar zie hem al op ontdragen... Maar zoveel is er aan, hier steelt geen armen man die bij Sirepinen leeft. Dat Pelgrin of de komen heeft, laat hij hem gebruiken wel. Maar hier verzeker niemand meer nou. Bisschoppen, de kanonneke, abde en de Monniken, deken en de papen. Daar hier zijn kampen trapen, komen ze in vaarden. Hij neemt de mulen en de paarden en de steeds zuidharige rijden gerijden dat ze vallen op die heide. En de neemt hem met ziere kracht, al dat ze daar hebben bracht. Klederen, zilver, vaselment. Dus bejaagt hij hem ontrend. Daar hij die rieke lieden weet. Hij neemt in haar een schat gereed, beide zilver en de goud. Siene list is menig fout. Niemand hem kan hem gevaan. Nog dan heeft er om gedaan menige man zijn macht. Ik woude ik nu in deze nacht zien, gezellig mochten wezen. A, Heere God, help me tot deze. Met deze talen voor wat voert die koning? En die heeft verhoord hoe een ridder kwam gevaren in dezelfde gebaren als die ridder willen verholen: met wapen zwart als kolen. Zwart was helm en de schild die hij aan zijn hals hield. Zien een halsberg mocht men loven. Zwart was de wapenrok daarboven. Zwart was de ors hij op zat. En ik kwam in een zonderlinge pad dwarsgereden door de wouden. Als ze in die koning gemoeten zouden, zijn die hem. En er was een varen. En de waande dat die duvel waren, omdat hij was zo zwart al. Ten rieken God die hem beval en de pens inzien zien Gevalt mij kwaad of goed? Ik een vliet de nacht door deze. Ik zal de avonturen genezen. Nog dan werd ik tevoren wel die Duvel en dan niet mijn elf. Maar hier van godshalve niet hier en waren zo zwart niet. Het is al zwart. Paard en de man, al dat ik aan gemerken kan. Ik bid de Goden dat die waken. Ik duchte dat Mito, dat deze mij niet te schende. Als de bed kwam gehende en de die zwarte heeft vernomen. De koning tegen hem komen. Doe penste hier en zin en zin. Deze is verdoeld hierin en de heeft zin een weg verloren. Ik mag dat aan hem verhoren. Hij zal relaten die wapen zienen die die beste en schienen die ik in zeven jaren zag. Ze verlichten als het een dag van stenen en van gouden. Wanen kwam hij in den wouden. Het was nooit arm man die zulke wapen droeg en de zulke ors hadden beschreven, zo sterk en van schone leden. Toen ze kwamen tegemoeten, leden ze al zonder groeten. De een bezag een ander wel, maar ze en zeiden niet al. Als hij een koning was, leden die het de ors brachten gereden, hield hij stille en de dochter wie diegene wezen mochten. Waarom en dat hij al dus liet? En de zere talen al dus vermiet dat hij me niet een groep toen hij me gemoeten. ...nog om geen ding kun vragen. Ik waarna dat hij kwaad jaget. Waar ik zeker van dien... ...dat hij die kwam om een verspien... ...dat hij mie of de die brengen wilde in de pienen ...jegend een koning die ik raden ...die een lede de nacht zonder schade. Wat zou ie al jagen achter bossen en de hagen... ...of hij me niet zochten. Wie den heer die me gevrochten... ...die nu ontriet mij de nacht? Ik zal proeven de macht... Ik wil een spreken aan de kinnen. I mag zulk zien, ik zal willen zien ors, en dat hij heeft dan. En dat doen we met lachter keren dan. Je is hier komen als een domme. Met tien werp hij zijn ors om en de volgende den koning naar. Doen hij een achterhaalde daar, riep Iluden. Ridder, ontbied. Waar is dat gieriet? Ik wil weten wat gie zoekt en wat gie jagt en de rookt. Eer je me ontriet van hier. Al waren die nog al zo fier en al zo dieren uwe talen, berechten, eens mij, zo doe die walen. Ik wil weten wie gij ziet en de waar gij vaart op deze tiet en hoe dat uw vader hiet. Ik mag ze u verlaten niet. Doen, antwoordde die koning. Gij vraagt mij me zo menig dingen, ik en weet u hoe berechten. Ik heb liever dat wie vechten dan ik u zeide wie bedwangen. Zo had ik geleefd vele te lange dat Mie een man dwingen zouden van dingen die ik niet aan woude berechten. Daar waren me lief. Komt er mij goed af, of meskief? Wie zullen deze strijd nu scheiden en de bekorten tussen ons beiden? Des koning schild was overtrekt. Hien wilde ze niet voeren ontdekt ontdekking dat er aan de stoet. Hien wilde niet dat men ware vroeg dat die waren, die koning. Ze warpen om met deze ding haar orsen sterkende snel. Ze waren beide gewapend wel. Hare speren waren sterk. Ze verzaamde in een perk met zulke nieden onder hem tweeën... dat de orsen bogen over haar been. Mannelijk vingen ze ten zwaarde als ze die vechtens begaarden. Ze vochten in lange wielen dat men gaan mocht in mielen. Die zwarte was sterk en de snel. En de zinnen joesten waren fel dat die koning was in varen... en de waanden dat die duvel waren. Hij sloeg ten zwarte op den schild die hij mannelijk voor hem hield. Dat hij in twee stukken vloog of het ware geweest in lindenloof. Die zwarte sloeg ten koning weder... Die zwaarden gingen op en de neder, op den helm, op die maalje, dat er menig moest faalsjin. Daarin was Halsberg geen zo goed, daar drang door dat rode bloed door die maalje Utherhut. Daar was van slagen groot geluid. Die spaneren van den schilden vlogen, die helm op haar hoofd bogen en ontvingen schaarden en de vleggen. zo scherp waren er zwaarden eggen. Die koning pensde in zinnen moed. Deze ester de wapen groep. Hij brengt mij me in zulke nood. Mijn helpe God, ik bleef dood. Zal ik leden mijn naam? Ik zou het me eeuwig schamen. Nee, maar meer. Gekregen, ik kreeg ik eren. Doe sloeg hij een slag zo zere op den zwarte die voor hem held... dat hij nalijk hadden geveld van de orsen op die mouden. Tussen hem was geen ophouden. Die zwarte galt ten heren en de sloeg een slag zo zere op den helm... dat hij boog en het zwaard in twee stukken vloog. Zo angstelijk was die slag als ze dat die zwarte zag, dat die zijn zwaard hadden verloren. Ach, armen, dat ik hier was geboren, Wensde je eens in een moed. Dat ik leven, doe is het goed? Ik had nooit gevallen, nog nimmer meer een zaal. Waarmee zal ik me verweren? Ik en pries mijn lief niet twee peren, want ik ben iedere handen. Doe toch een koning Schand op ene te slaan die voor hem heldt. Toen hij zag liggend zwaard op het veld en twee stukken terbroken doepens die... Ten is niet gevroken die ene willen slaan of deren de die hem niet in kan geweren. Dus hielden ze stille in het woud. Haar gepeins was menig fout, de een wie de ander wezen mochten. Wie de heren die mij gevlochten, sprak Karel die koning. Gij hem berecht me ene ding, heer de ridder. Dat zou ik u vragen. Gij hebt geleefd al uw dagen. Hoe gij heet of wie gij ziet. En dan laat ons kort in deze striet. Mag ik met een lieden, ik zal u henen laten rieden als ik uw namen weet. Die zwarte sprak. Ik ben bereid. Indien dat gij maak maakt het wat noodzaken dat u doet dat gij hier kwam te nacht. En de wind storen dat gij wacht. Doe zij de karel, die edelman. Zeg niet eerst. Ik zeg u dan wat ik hier zoek en de jager. Ik kan daar niet rieden bij daar. Ten zonder noodzaken niet dat gij mij dus gewapend ziet. Ik zal u zeggen hoe het komt als Schimi uw namen noemt. Die zit zeker in de vast. Heren, ik heet Elegast. Dat sprak die ridderherders aan. Dan is mij ten beste niet vergaan. Ik heb er goed in de land verloren dat ik had hier tevoren... bij ongevallen als menig doet. Zoude ik u almakend vroet hoe mijn zaken komen zien? Heer ik u gezeiden een Fien. Het zou u dunken al te lang. Mijn geluk is zo krank. Als ze dit die koning verstoelt was hij blied in en moed, dan al geweest hadden ze in het goed dat vliet op den ring. Hij zeide... Ridder, Eis u bekwame, ge hebt niet gezeid uwe namen. Nu zegt mij wie is ge u geneerd? Bij al dat God heeft het weerd en hem zelf het tevoren... van mi en kricht is niet meer toren. En ik zal ze u zoveel berichten. berechten. Vraagt is zonder vechten en de al zonder evene moed. Indien dat gie dit door mij doet. Nu is het zeker aan de vast, Antwoordde Elegast. Ik wil u niet helen. Ben ik op leven, moet ik stelen. Maar zoveel is er aan. Ik staal niet, arme man. Sinds dat ik hier was geboren en ik mijn goed had verloren, daar ik wie zouden leven. En die, die koning hadden verdreven, Karel, uit mijn landen. Ik zal het u zeggen, al is het schande. Zo heb ik me onthouden in wildernissen en de eenwouden. Daar wie twaalf uur leven, moet er rieke lieden geven. Bisschoppen en de kanonniken, abden en de monniken, deken en de rieke papen, een gehelpen gehelpen haar en knapen, ik en stelen haar goed met listen. Ik kan vinden geen zo vaste kisten, nog geen slot zo vast, heren. Sprak hele gast. Weet ik er een goed in, ik breng het wel in mijn gewin en onder mijn gezellen. Wat zou ik er meer over tellen? Mijn list is menig fout. Mijn gezellen zien in het woud en ik voer u het op avontuur. En de hebben vonden een zuren, want ik heb mijn zwaard verloren. Ik en kor geen haven voor en de ik het weder had daar hadden geheel. De slagen heb ik ontvangen, één deel, meer dan ik er ieder wan op één dag van één man. Nu, zegt mijn ridder, hoe gie heet. En diegene die u heeft leed, is hij van zulke machten dat geen rieden moet benachten. En kon die zich niet gematen, diegene die u haten? Je ziet de wapenen zo goed. Doe pensen die koninken zien een moed... God heeft mij de beden gehoord, nu moet hij mij beraden voort. Dit is die man die ik begaarde, boven alle die leven op de aarde het mede te varen op deze nacht. God heeft hem niet te poente gebracht. Nu moet ik liegen door de nood. Bieden, den heren die mij geboot... Sprak die koning. Heren edele gast, aan mij hebt hij vast, gestade vrienden en een vaste vrede. Ik zal u zeggen, mijn zeden, wat op vrienden verholen. Ik heb goed zoveel gestolen, waar ik met de helft gevaam... en lieten me niet ontgaan om in gewichten van gouden rood. Maar het deden me die nood. breekt al een striet. Nu zegt me, ridder, wie gij zit. Ik zal u zeggen, mijn naam, is u willende bekwame. Geheten ben ik Adelbrecht. En de plegen het te stelen, overrecht. In kerken en in kluzen en ook in alle godshuzen. Ik stelen andere handen zaken. Ik kan laten niemen met gemaken. Rieken kende den armen. Ik kan achter niet op haar karmen. Ik kan laten geen een man daar niet gewin weet dan. Ik nam me liever zien haven dan ik hem die mine Al Aldus heb ik mij omdragen en hebben geleid menige lagen om een schat die ik weet. Wie zou het wezen wel gereed. Eer Emmer kwamen morgen vroeg, had ik er een helpen toe als hoeveel als ik ze rochte en mijn paard gedragen mochten. Die schat is kwalijke gewonnen. God, een zout ons niet verronnen, mochten we hebben een deel. Die schat leidt in een kasteel, daarmee die jegernode is komt. Al hadden we eerst honderd 10, pond... en men mochten niet deren, die niet eens twee peren. En die is kwalijke bejaagd. Ziet, hele gast... Wat u behaagt. Willen wieren om het doen, onze macht en de gezellen zien te nacht. Dat wieren konnen bejagen, onthieren, het dagen. dat zal ik deilen en de gie kiezen. Die is achterlaat, moet riezen. Edelga sprak. Waar leidt die schat, lieve vriend? Zeg mij dat. En in wat steden? Het mag daar zien, ik vaar hem mede. Maak weleens wezen, vrood eer ik u volg en een voet. Doe sprak Karel die edelman. Ik zal het u berechten dan. Die de koning heeft zo'n grote schat. En mocht de Luttelderen dat van ziens schatten daar hier leggen? Als ze dit die koning zeggen, dat die hem een stelen willen. Elig as een niet stillen. Dat moet niet God verbieden. Mij leeft niet, rieden, dat ik die koning dede schade. Al heeft hij mij bij kwade rade in mijn land genomen en er verdreven, ik zal hem wezen al mijn leven gestade vriend naar mijn macht. In Inziende schade kom ik de nacht, want die is mijn gerechte heer. Dat ik hem anders dan eer? Ik mocht mij schamen voor Goden. Hij mocht mij geraden noden. Als dit die koning verstoot pensde hij zien een moed, dat hem elig als die dief goeds onste, en de hadden lief, en de pensde mocht hij keren, behouden zijre eren, hij zou hem goed zoveel geven dat hij met eren mocht leven zonder stelen en roven. Dies mag men mij wel geloven. Nadien gepenze daar hierin was. ...vraagde die elegaste das of hine Ivers wilde leiden... ...daar ze goed onder hen beiden mochten bejagen op die nacht. Hij daad er toe zine macht gerne... ...en de zine behendigheden wouden hine laten varen mede. gast zeide... Ja, ik gerne. Ik kan weet of Giet zegt in schermen. Teggeriks ja, van Egermonde mogen wie stelen zonder zonde... ...die des zuster heeft. Het is schade dat hij leeft... Hij heeft in menigen verraden en de brocht in groter schaden. het den koning zijn heren zou die nemen lief en de ere mocht naar zine willen gaan. Dat heb ik dikke wel verstaan. Nog dan houdt hij van den koning zijn her de schone dink bij de borg en de ling. Al een had hij toeval laten geen, het mocht hem luttel deren dat wie van de zine deren. Daar zullen wie varen is u willen. Doe penste die koning en de zweeg stille, nadien dat geschrepen stoet dat daar waar stillen goed... Al hadden ze hun zuster gevangen, ze zouden noden laten hangen. Daarna droegen ze overeen, daar te varen onder hen stelen de stelende schat. Die koning hem niet en vergat. Ze kwamen gereden op een veld, Lutthomeden in den telt. Daar vonden ze een ploeg staan. Die koning weet de nederzaan. En de elengast reed voren, daar hij de weg had verkoren. Die koning nam het kouter in die hand, dat hij aan den ploeg vond. En de pens dien moed. Dit is ten ambachte goed. Die graven willen borgen, en hij moet het op bezorgen, zulke dingen als zijn bedarsten. Toen zat hij op als zonder vorsten, en de volgende elengasten, met een sporen vasten, die in Luttel was voren. Verstaat, zo mocht hij wonder horen. Toen ze kwamen voor die veste die die schoonste was en die beste die Iwaarts doet op den rind, sprak Elegast. Hier wil ik zien. Nu zeg, zei hij, Adelbrecht, wat dunkt u gedaan dat best? Ik wil werken bij u en raden. Het waarin u leed, geschiedde u schade, dat men mochten zeggen dan. Het kwam al bij deze man. Die koning antwoordde naar die talen. Ik kwam nooit binnen de zalen, nog aan den hoven, dat ik weet. Het zouden mij wezen ongereed, zou ik aan u binnengaan. Aan u zelf moet het staan. Elegast zeide, het is me lief. Ziet u nu een behendig dief? Dat zal ik kortelijk verstaan. Laat ons een gat maken gaan in de muur, de goede uren, daar wie mogen kruipen duren. Dat lovenden zij beiden wel. Ze bonden daar haar orsen snel en gingen de muren zonder geluid. Elegast trak in Iseruut, daar hij de muur met zouden breken. Toen begon die koning reken het kouder voort van een ploeg. Toen stond Elegast en de loog en de vragen waar hij deden maken. Kon stekte als huis en ik de smeest huus geraken, ik de maken zulkeen. Dus gedaan zag ik nooit geen bezige tot zulke stikken... daar mijn muren met zouden pikken. Die koning sprak. Het mag wel zien. Ik kwam gevaren op de ring, die zes leden die derde dag... dat ik voer op mijn bejaag. Daar moest ik mijn izer laten. En de ontviel mee op de straten, daar met mijn volgende achter. Ik kon dorsten niet keren door de lachter, dus was ik mins izers aan... En de dit nam ik biedermalen direct van in een ploeg. Elegast sprak... Het is goed genoeg, mogen we daar nu in geraken. Hierna doet een ander maken. Ze lieten die talen, ze maken het gat. Elegast voegt het pad dat die daartoe in de leden... dan ten koning Karel deden. Al was hij groot en dus sterk, hij en niet zulk werk. Doe hij het gat van de muur hadden brachtuur en tuur... en de dus ze daar binnen zouden gaan, Elegast sprak... Gie zult ons van hier buiten, dat ik u zal brengen. Hien wou dus niet gehingen dat die koning Zo Zozeer ontzag hij hem erom verhaarmen. Ion docht hem geen behendig dief. Nog dan wou die leed en de lief met hem deile zien gewin. Die koning bleef puten. Elegast ging in. Elegast kon de behendigheden... Die hij proefde de steden, die hem melk nog mate. Hij trak een kruid uit een vaten en de deed binnenzien de monden. Die zulk een hadden, die verstonden wat hanen kraaien en de honden bielen. Toen verstond hij ter aan eenen haan en eenen hond en de zeiden dat die koning stond, Butenhove in haar latien. Elra sprak: Wat mag dit zien? Zouden die koning zien hiervoor? Ik durfde dat, dat niet naar het hij ging daar hier een koning liet ter steden daar hij van hem schiet en zeide wat hij hadden verstaan. Hem een bedrogen zien waan, bij dan hanen en dan honden, die ten halatien vonden dat die koning waren daar. Maar hier wisten niet hoe naar. doe zeide Karel, die edelman. Wie heeft u gezegd dan? Wat zouden die koning hier doen? Zou die geloven aan een hoen of dat dat een hond bast? Zoon is uw geloven niet vast. Uw geloven is niet vast, hoor, dan gie, sprak Hele Gast. Hij stak een koning in een mond in Kruut, daar hij voor hem stond en de zijde. Nu zult die verstaan, zoals ik tevoren heb gedaan. Echter kraaide die hanen en de zeden, al zoals hij tevoren deden, dat die koning waren daar. Elegas zei Hoort er naar gezellen wat die hanen kraait? Ik wil hem in kele windenwaait, dan is die koning niet hierbij. Doe zeide de karel. vier gezellen, zie, zie vervaart. <laughs> die vervaart. Ik waan de Griekoen waard. Ja. Doet u ding of laat ons gaan. Al zouden wij ons beden van... Sprak Ik zal eens beginnen. Laat zien wat gij eraan zult winnen. Valt het dat men ons willen vaan? Ik zal al zowel als Guy ontgaan. Elegast eisde zijn kruut weder. Die koning zocht de op en de neder, weder en de voort in zijn monden. Maar hij verloosd, al ter stond hij in, mocht vinden niet, die koning sprak. Wat is mij geschied? Mie denkt ik heb mijn kruut verloren. Dat ik had hier tevoren beloken tussen mine tanden. Wie mij gewet had mag mij anden. Doelhoeg elegast echt en de zijde. Steel die overrecht? <laughs> Hoe komt het dat men u niet in een vaat als gij stelen gaat? Dat gie leeft is wondergroot. Gij een waard lange wielen dood. Gezelle, die ik heb u kruid gestolen. <laughs> gij en weet van stelen niet een haar. Die koning pijnste, Gie zegt waar... Met die en lie delen gast die talen. Goden beval die al te malen dat hij moesten borgen. Eén deel was hij in zorgen. Nog dan konst die behendigheden, daar hij alle diegenen mede slapen deden van de zalen. En de ontsloot dan al te malen sloten, die men met slotelen sloot, waren ze kleine of te groot. En de ging ten schatte daarin lag, eert iemand hoorde of te zag, en de haalde en de brochte al zoveel als hij eens rochten... Doen wilde Karel d'anen rieden. Elegast heette hem ontbieden. Hij zoude om een een zadel gaan die in die kamer waren gestaan... ...daar Egerik en de zinvivin lag. De schoonste die nooit man gezag. Hier leeft niet die u gezeide die kostelijkheid van de gereden En ook aan het voorboeg is de prizen ernoog. Daar hangen am honderd schellen groot... ...en dan zien klaar van gouden rood en een klinken als egerik riet. Gezelle, doet wel en ontbiedt. Ik zal hem zien in een zadel stelen, al zou ik hangen wie er kelen. Dit was ten koning onbekwame. Die hadden eer ontbeerder ter van een zadel en het gewin, dan elegast keerde weer erin. Als elegast kwam ten gerijde, daar ik heden of zeide, als hij het waande dragen dan? Die schellendieren hingen aan, gaven zulk een klank dat er Egerik bij ons sprank u in een slapen en de zeiden... Hier is daar de minne gerijden. Hier wou de trekker zwaar. Had het die vrouwen niet gewaard? Die hem zijnde en de vragende wat het ware dat hij jagende of een alven wilde verleiden. Ze nam hem het zwaartal met haar scheiden de zijde. Daarin mag niemand inkomen zien, meer nog min. Het is ander ding dat u deert. Ze bemaande hem en de bezweer dat hij haar zijde zien gedochte. Papi, dat hij niet en mocht slapen binnen drieën nachten. Dat ze konste te wachten, nog eten binnen drieën dagen. Dies begon ze hem vragen. Hm. Vrouwenlist is menig fout. Ziet ze jong of ziet ze oud? Zo lange lag Sine aan... dat hij haar zeggen begon... hij hadden haar broeder doodgezworen... en de die te dien waren verkoren... zouden daar kortelijk komen. Hij ging ze haar bij namen... hoe ze hieten en de wie ze waren... die de koning wilde daren. Dit hoorde Algader Elegast. En hield het in zijn herten vast... Die pijns die je zou te brengen voort, die ondaad en die moord. Als ze dit die vrouwen hoorden, ze antwoordde naar hun woorden en zeiden. zeiden: Mie waren liever velen dat men nu hing op der kelen dan ik dat gedogen zoude. Echter, ik sloeg al zo houden die vrouwen voor nazen in de mond... dat haar het bloed er zelf verstond stond ze en dat de mond uitbrak. Ze richtte haar op en de stak haar ans over het beddeboom. gast, die namen schoon. En de koper liep liek toe. En zijn een ontving hij het bloed van de vrouwen. Omdat hij het wilde laten schouwen die het een koning tevoren brachten, dat hij eens hem wachten mochten. Daarna zei de elegast in beden. Daarmee de slapen deden en gerekende die vrouwen. Hij sprak zijn woord met trouwen dat ze sliepen herde vast. Toen, zo stal hem elegast in een zadel en de zin zwaard... dat hij lief had en de waard en de maaktum sieren vaarden, butenhovertzien en paarden tot een konink. Die zeren verdochten. Om al het goed dat Elengast de had, die er niet langer gestaan had naar hem mogen gaan. Zo zeren was hij vererd. Hij vragen de waar hij had gemerkt. Elengast zeide... Ik en mocht niet. Wie al laat God leven liet, dat mijn herten niet breekt van de rauwe dieren in steekt. Zo breekt hij nimmer meer, door rauwe, door zeer. Die ben ik zeker te voeren. Zie je even het zo grote toren. Gezellen, zei hij, dit is gerijden, daar ik u neer afzijde. En zo goed nog zo schoon onder goden van den tronen. Dit houdt. Ik zal wedergaan echter ik zijn hoofd afslaan, of de steken met een en knieven daar hij leidtjes in een wieven. Dan liet ik niet om al het goud dat die wereld in houdt. En ik zal wederkeer schieren. Hoe bemaanden die koning dieren dat die hem zeiden... door wat zaken hier waren zozeer te ongemaken? Ja, en zie die ganzen en er gezond. En hij heeft wat tienhonderd pond. En het gerijden dat hij om ging. Ai, heren, het zal ander ding dat meer herten redeert en de mine droeven zin verteert. Ik heb een heer verloren. Ik had het toeval laten voeren te komen en te minen goede... en te verwinnen mien armoede. En dat was ook in goede wanen. Nu ben ik leider des alles aanen. Mijn heren zal sterven morgen vroeg en ik mag u zeggen hoe. Egerik heeft zine dood gezworen. Toen wist de Karel wel tevoren dat hem god de stedenen ontbood om te beschudden zine dood. Ik dank is ooit moederlijke goden van hemelrieke. Toen antwoordde die koning Saam. Hoezo waan die dan ontgaan of gine staak met een knieven hij leid bij zien in en wieven? Het hof zouden verstormen al. Gien had meer dan geval gie zou het zaan hebben bekocht en uw liefde een einde brocht. Zoude u warpen in die nood? Sterft die koning zoals die dood, wat talen zou er of wezen. Gie zou de zwaarwe schieren genezen. Dit zei die door behendigheden om hele te proeven, mede. Nog dan was er een ander aan... Hier hadden Gerne gewist, van dan het lange letter was hem leed. Eerlijk gast antwoordde gereed. Wie al dat God leven liet, waar die mijn gezellen niet, dan bleef de nacht niet ongevroken. Dat gij hebt zo nagesproken en Koning Karel, mijn heren, die waardig is, al geëren. Wie den heren die me gevrochten, ik zal vorderen mijn getochten. En de vreken mijn toren aan dies Konings dood hebben gezworen. Erik van der Borg scheiden, gaap ik de lief of te lijden. Die Koning peinsde. Dit is mijn vriend al heb ik kwalijk op hem verdiend. Ik zal het beteren, mag ik leven. Hij zal verwinnen al zijn sneven. Gezeller, ik zal u wie zijn bed... hoe geen brengen zult in het net, Eggerik van egger Riet in der morgen stonden tot een koning, daar geen vindt. Vertelt hem en de ontbindt die ondaad en de die moord. Als hij zal horen uw woord, gij zult er wie verzoenen al... Uw lonen zal niet wezen smal. Gij moogt het rieden bij Sireside al uw dagen zonder benieden. Gelijk of gij broeder waard, zolang als u God gespaard. Eligas zeide. Wat minst geschiet in het komen voor den koning niet? Die koning is te mie zo gram, omdat ik hem hiervoor een nam van zine schatten... zulke schaarde dat kumme gedroeg twee paarden. Ik een komen niet, hem zagen, op die nachten op die dagen... dat spien je jegenspoed. Wil ik u zeggen wat gij doet, sprak Karel die edelman. Riet hem weg en u en dan, daar gij liet uw gezellen... Nu hoort wat ik u zal vertellen. Er voert voor u ons bejacht tot de morgen op de dag dan deilen wie gemakken. Ik zal bode zien van de zaken tot een koning. Daar ik hem weet. Sloeg men dood. Het waren niet leed. Met deze talen dat ze schieden. Elegast voert tot de ziende lieden daar hij ze dan. En de karel die edelman voert Tingelem in zijn kasteel. Zijn herten was zonder riveli, dat men diegene wilde verraden die hem zouden staan in staden zouden recht naar rechten gaan. Nog stond die poerte ontdaan en de sinelieën sliepen alle. Hij pand zijn ors op den stallen en de ging ter kameren. Daar hij lag eerst iemand hoorde of de zag. Hij had zijn wapen afgedaan. Toen was die wachtige gestaan ter hoger tinnen en de bliest en dag die men schone verbaren zag. Doe waarden in waken, menig man die in god en slaap zijnde... aan doe die koning stelen voer. Dat was hem een schone boer. Doe zijnde karel die koning in een zine een link... om zin een verholen raad. En de zeide hoe het met hem staat. Dat die wisten wel te tevoren dat het dood waren gezworen... van Eggerik van Egermonde. En de komen zouden in korter stonden met alle der macht van de landen... om hem te doen zulke schande als te nemen zijn zijn leven... En de bad ze hem raad geven, dat die behouden zien de ere en de zie haar gerechten heren. Doe zeiden die hertogen van Bayvier. Laat ze komen, ze vinden ons hier. Het zal den menigen kosten het leven. Ik zal u goede raad geven. Hier is menig sterk François uit Frankrijk en de Ballois, menig ridder en de menig seriant die met u kwamen hier in het land. Zij zullen hem wapenen al te malen en de trekken in die hoge zalen. En de giezelve, heer de koning, zult gewapend staan in de rink. Die u daar willen slaan of deren, wie zullen er wel weren. Het bloed zal hem lopen ten sporen en de echrik als tevoren. Deze raad docht hem goed. Zij wapende met spoed alle die daartoe dochten... en de wapen dragen mochten bij de klein en de groot. Zie ducht de zware wederstoot... Egerik was van grotere macht en de allen die hadden kracht weder en de voert op den Rienwouden zieren hulpen zien. Men deed ter poorten zestig man, gewapend en de Halsbergam. Toen Egeriks lieden kwamen gevaren tussen Koningshoven met groter scharen, ontdeden men die poorten wieden en de lieten ze alle doorlieden. Doen ze kwamen in het hoofd, deden men haar klederhof. Men vond naast haar een lieve witte halsbergen, scharpe knieven. Die ondaad was openbaar. Men leidde ze gevangen daar, al te met dat ze kwamen totdat men ze hadden benamen. Eggerik kwam daarna gevaren, al met de scharen daar alle die moord aan de stoet. Toen hier gebed was de voet en de waande gaan in die zalen, sloot men die poorten te malen. Men vinken, als het de andere mede. Men vant gewapend zine leden bad dan iemand die daar was. Men leidende in dat palas voor het een koning zine heren. Toen mocht hij hem wat schamen zeren. Die koning leidde hem vele te voeren. Hierin wouden ze niet horen, hij logende daarom daad. Heere koning, het betere raad. lachter onverdiend, hij had verloren menigen vriend en waren het ook niet zo koenen, nog geen naar uw baroenen... die mij opdorsten staden, dat ik u had verraden. Waren daar iemand die's begaarde, ik daad hem loognen met de zwaarde... of met een oorde van mijn speren. En kom me voort, die's begeren. Als het dit die koning verstoot was, hij blieft in zijn moed... en de zijnde naar gasten bode na bode vaste, daar hij was in de wouden. En de ontbood hem zinnen houden, en de vergaven alle misdaad... Indien dat hier een kamp bestaat tegen Egriken, die zouden maken rike. Die boden en letten niet. Ze deden dat hij hem hiet. Ze voeren te dienst stonden, daar ze gasten vonden. Dat hem die koning beval, zeiden ze gasten al. Die zere verblieden van den woorden. Als hij die niet maar hoorde, hij liet leggen zien gerijden zonder enig langer bijden dat die Egriken stal. Daartoe hiet hij en de beval dat een karel wilde geleiden, hij zou de Egriks lachter breiden. Hij zwoer bijzieren kerstenheden waar hem godschuldig in de beden. Hij begeerde geen ander goed dan hij den vechten moet over zijn gerechten heren. En de te behouden zine eren. Zij voeren weg met haar spoed. Doen, hele die ridder goed, kwam in des koningszalen. Nu moog die horen zine talen. Hij zeide... God hoede dit gezinde, den koning en dat ik hier vinde... ...maar egger ik en groet ik niet. God die hem kruisen liet door ons en de vele mag ...die laat hem zien op deze dag, en de Maria die mag het zoete... ...dat men te winden hangen moet, egger ik van Egermonde. Mocht de God doen zonde, zo heeft hij zonde gedaan... ...dat hij der Galge is ontgaan, want hij zwoer minst heeren dood... ...zonder en dus zonder nood. Als dit Elegast hadden gesproken, Egerik had het gerne gevroken. Maar hierin had die macht niet. Daar was menig die hem liet. Die koning antwoordde daarof. Ziet willen komen in mijn hof. Nu beman ik u bij alle dien, die God van Zonde plien... dat gie zegt en de brengt voort die ondaad en die moord van Egerik, die ge hier ziet. Dat en laat door Niemen niet. Gie zegt waar en het niet el hoe die avonturen gevel... Heere gerne. Mien staat niet tot berne. Ik ben zeker wel tevoren dat Eggerik heeft u doodgezworen. Ik hoor het hem zeggen, daar hij lag en de gaf wieven een slacht dat ze dorst de anden, dat haar het bloed ten tanden, ten nasen en het de mond brak. Zie recht haar op en de stak haar aanschien over het beddenboom. Ik was daar en de nam Schoom en de kroper Lise Lieken toe. In mijn rechten handschoen ontving ik het bloed van der vrouwen. Doen liet hier ten koning schouwen en hem allen die het wilden zien. Dorste, Egerik logenen van dien. Ik daden lien der ondaad eer die zonne ondergaat tussen ons tweeën. Teren werven, of ik zal minst lieve sterven. Egerik antwoordde naar dien. Die lachter mag mij niet geschien. Dan zal ook niemen wezen lief dat ik jegen een verbannen dief mijn hals zullen avonturen. Hier zouden bed kampen met geburen dan die jegen me zouden... Elegast zeide al zo houden. Ja, en ben ik hertogen, als ze gie ziet. En dan was ik verbannen in het tiet... en de me die koning mijn goed nam, omdat hij te mien was gram. Veranen ze en de moord stond ik haven. Ik heb genomen, grote haven, den rieken lieden van haren goede. Dat deed die mijn nood en de armoede. Maar dat gie een moorder ziet... mogen mogen ontzeggen kamp noost striet ter wereld... nog geen een man die zuse willen staan. man. Die koning antwoordde daarnaar... wet, gie zeg het waar. Zoude ik een voeren naar recht? Ik de slepen in een knecht en de hangen kelen. Toen ging het u ten spelen en de pijnstens in een moed... nadat hem geschepen stoet... kamp dan hals ontween. In het hoffen was man geen die spreken het zieren vromen. Dus werd een kamp aangenomen in Lutel nader Noenen. Die koning ontbood zinnen baronen dat ze gewapend te velden waren. Ine wilde skamps niet ontbaren... Die liet een kamp gerijden en de bad goden dat hij moest scheiden, ...den kamp en het gevechten naar reden en de naar rechten. Die koning troostte de wel en de zeide: Verging er wel zijn spel en de behield die zijn leven, die zou hem zuster geven die Egerik hadden tevoren, die zijn dood hadden gezworen. Men sloeg koorden op het veld, daar menig man gewapend held. In voren Vespertiet. Elegast kwam eerst in het kriet omdat hij aanlegger was. Hij beet neder in het gras en de vielen knieën gebeden. God, door uw goeder tierenheden, ik kom u heden te genaden van alle mine misdaden die met de wereld hier gevel. Ik ken de mine misdaad wel. Oet moeder God die het vermag, benwrik niet op deze dag aan mie mine zonden. Voor uw heilige vier wonden die gij ontvingt door onze misdaad, hebt heden miens raad, zodat ik niet in sterven nog in den kampen bederven. Eest dat mij die zonden niet in slaan, zo waan ik wel van hier ontgaan. Volmaakt God door u doog het, ik bid u dat gij mij verhoogt. En de Maria zoete vrouwen, ik wil u dienen met rechter trouwen. En de Nemmer meer voortaan, en werd ik rover no schakman in wildernissen en de eenwouden, mag ik hier mijn lief behouden. Doenie en de zien gebeden zijn die alle zine leden. Schone, met zieren rechterhand zijn die zien ridders gewand. En de zijn de dorst dat voor hem stoet. En de bad goden door Ootmoed dat hem dragen moesten met eren en de Utenkampen laten keren. Met dat hij die talen zeide, zat hij op en zien rijden en de Hinkten schilter luchter ziede. Nu in een grote stride. Hij nam in die hand dat speren... en de echterik kwam met grote geren ten krietenwaard. Gewapend wel, die zere was in het hertenvel. Ien zijn hem nog en de deden te goden waard naar gene beden. Hij sloeg met sporen vaste en de reet op elegaste... en de elegaste op hem weder... die eigenlijk stak door het leden van de kurien met geweld... dat hij nederviel op het veld van de Orsen op de aarde. Eggelijk ving ten zwaarde dat hij trak u ter scheide. Nu zal ik u doden beide, elegaste, u en uw paard. Tenzij dat gij ter vaart nederbeet op die mouden, zo mag u Orsen het lief behouden, zo sterk en zo groot... Het was schade, sloeg ik dood, die menigen zou het beklagen. Nu mocht die u lief ontdragen, zo behoudt uw paard. Elegas sprak ter vaart. En waar het dat giet de voeten ziet, ik zou er kort in deze strijd. Ik wil u niet de voeten slaan, ik wil de prijs aan u begaan als ouds mij zien te worst. Nu, zit weder op uw ors. Laat ons vechten, ridderwiezen. Ik heb liever dat men mij prijzen dan ik u sloeg op die rampen, als er ik in den kampen. Dit was een koninkraal leed dat Elegas zo langer meet. Egerik niet en spaarde en de Vinci Nostervaarde. Toen Elegast die talen zeiden, zat hij op inzien gerijden. Doen verhief daar in striet tot de lange na Vespertiet. En kwam niemand daar, die zag zo felle striet op in een dag. Hare slagen waren ongieren, hare helmen bernen gelieften vieren van den vonken die er uitvlogen. Zie waren beide hertogen die daar vochten in kamp. Al geviel Elegast die scham dat hij dat land hadden verloren, hij was hertogen als hij te voeren. Doe, zeide die koning van Frankrieken. God, al zo gewaarlijk als gij mogende ziet... zo moet die kort in deze strijd en het lange gevechten... naar redenen en de naar rechten. Elegast had eens waard. Het was sinds gewicht en waard van gemalen gouden rood... elke man te sieren nood. Die koning had het hem gegeven. Elegast heeft het verheven en de sloeg een en slag zo zeren... wie godes hulpen onze heren en de doeres koningsbeden die hier over Elegast deden zodat hij hem rovende de meeste helft van den hoofde, en de viel dood uit hun gerijden. Dit zag die koning en de zeide: Gewaar God, gij ziet hierboven. Met rechten mag ik u loven, die mij zo menig ere doet. Die u dienen, ziet zijn vroet. Gie mogen het helpen en het beraden, allen die aan u zoeken genade. Nu wil ik korten deze dink. Men sleepte Egerik en de Hink en de aller die verraders mede. Daar een goed goed no bede. Eele gast bleef in der ere. Dies dankt die gode onze heren. Die koning gaf hem Egeriks wief. Ze waren samen, al haar lief. Dus moet de God onze zaken voor onze dood te goede maken. Des gonde ons, die hemelse vader. Nu zeg het amen, alle gader. U hoorde Karel en de Elegast een bijdrage van de NCRV... eerder uitgezonden in 1973... met Hein Boele, Els Buitendijk, Edmond Klasse... Hans Karsenburg, Paul van der Lek, Miele, Mieke Lelyveld, Martin Simonis en Jaap Wieringa. Regie Johan Wolders. Karel de Grote overleed op de datum van vandaag. 28 januari in 814. Het is tijd voor een kort journaal. In het volgende uur een piepjonge Ramzi Nasser... in een aflevering van Kleurbekennen... in het goede gezelschap van Martin Schimek. Graag tot zometeen.